Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Op meerdere snelwegen zijn boeren nog steeds aan het protesteren. Onder meer op de A50 staan nog trekkers op de weg. Bij Apeldoorn is de snelweg dicht vanwege brandende hooibalen. En ook op de A16 wordt er actie gevoerd. Daar hebben boeren een barbecue in de berm aangestoken. Op de A15 rijdt het verkeer langzaam vanwege een boerenprotest. Vandaag voerde boeren ook actie bij het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Daar werd gest stemt over de stikstofplannen. Nou, als de tekenkaart van Christiane van der Wal vanmiddag aangenomen wordt... dan moet in Nederland de helft van de veestapel weg. Wij kunnen niet meer kiezen en laat ze het vanmiddag zelf maar doen. Dames en heren, ik open de raadsvergadering van de gemeente Zandvoort van 28 juni 2022... Hartelijk welkom aan u allen, aan u alle raadsleden, aan de publieke tribune... en tevens aan alle mensen die op welke wijze dan ook thuis deze vergadering volgen. Fijn dat u er bent eh, en mooi dat eh, wij vanavond ook in voltallige samenstelling aanwezig zijn. Ik begin allereerst met de vraag of er iemand een mededeling heeft over belangen dan wel betrokkenheid. Ik zie de heer Stefan... Het is misschien goed om mede te delen dat uh, op, op het onderwerp Samvoedselaan uh, een tante van mij een, een van de buren is uh, van het uh, stuk waar het over gaat. Dank u wel. Zijn er overige mededelingen vanuit de raad? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Er zijn een paar korte mededelingen vanuit het college. U heeft mogelijk kennis genomen van de uitspraak gisteren met betrekking tot uh, de situatie rond het toegangsweg van het circuit... Um, en de rechtszaak die gespeeld heeft tussen um, de gemeente en de provincie Noord-Holland... waarbij uiteindelijk de rechter meteen mondeling uitspraak heeft gedaan... en daarbij uiteindelijk de gemeente in het ongelijk heeft gesteld. Wij hebben nog geen beschikking over een schriftelijke uitspraak... maar zullen zodra we die binnen hebben die beoordelen... en vervolgens ook in uw richting aangeven op welke wijze wij daar vervolg aan zullen geven. Er staat nog beroep open bij de Raad van State... maar we zullen eerst de uitspraak zullen wij beoordelen... Voor de ...dat we daar uh, uiteindelijk een, uh, een definitief standpunt over zullen innemen. Dan heeft uh, portefeuillehouder uh, Hendricks gevraagd om twee korte mededelingen te kunnen doen. En ik mag u welkom heten in ons midden. Uh, nou, ja, langdurig aan de andere kant heb ik u aan de tafel gezien. Welkom in ieder geval ook aan deze kant van de tafel. Aan u het woord. Dank voor het woord voorzitter en dank uh, voor het welkom. Um, twee mededelingen, mededelingen inderdaad over het uh, parkeren. U heeft, um, de eerste gaat over het fietsparkeren naast het Palace Hotel. U heeft daar gisteren wellicht kort op Facebook iets over zien staan. Uh, dat bericht is inmiddels ook verwijderd. We gaan uh, die locatie niet inzetten voor fietsparkeren. We zijn wel uh, op zoek naar een alternatieve locatie uh, waar dat zou kunnen. En daar is al heel erg uh, serieus zicht op. Waarin we kunnen zorgen dat er geen uh, autoparkeerplaatsen verdwijnen. Uh, dat was de eerste mededeling uh, voorzitter en de tweede gaat over de invoering van het parkeerbeleid. Zoals u weet is het al bijna uh, vrijdag 1 juli de datum dat het nieuwe beleid uh, ingaat. Er zijn inmiddels al, uh, dus vandaag is die grens doorbroken, 10.000 vergunningen uh, verstrekt. Daar is uh, keihard aan gewerkt de afgelopen weken door, uh, door parkeerservice en door, en door onze eigen organisatie. Er zijn wel nog heel veel vragen open. Er zijn bij parkeerservice, meen ik, uh, was de stand van vandaag 900 mails nog uh, binnen. Bij uh, onze eigen ambtelijke organisatie 320 uh, mails. Voor een deel zijn dat dubbelingen uh, en voor een deel is dat uh, verzoeken, Maar dat geeft iets aan over de hoeveelheid uh, werk die er nog, um, nog volgt. Um, de verwachting is wel dat het aantal uh, vragen voor 1 juli weggewerkt is. Daar wordt door zowel parkeerservice als door onszelf flink wat extra capaciteit voor vrijgemaakt. Maar daar wordt hard aan gewerkt en de verwachting is dat voor 1 juli... Uh, alle vragen zijn weggewerkt. Even ter indicatie, misschien zijn uh, 78 formele bezwaren ingediend. Daarvan zijn er al 62 afgehandeld. Dus dat zegt iets over ja, de, de snelheid waarmee tot nu toe wordt gewerkt. Uh, wel hebben we gezien dat er bij de inloopuren van uh, parkeerservice... al best wel veel mensen goed geholpen werden. Maar dat er ook nog heel veel vragen openstaan. Daarvoor hebben we ook uh, samen met parkeerservice besloten... om daar extra uren ter beschikking te stellen. Dus er zijn extra momenten waarop mensen... ...met hulpvragen over hun aanvraag van de vergunning uh, terecht kunnen. Uh, vrijdag wordt daar uh, en maandag worden daar gewoon extra uren voor uh, ter beschikking gesteld. Um... Ja, en daar gaat ook een uh, uitgebreide informatiecampagne starten in de ABRI's. Dus de, de, de, de grote reclameborden waarin mensen verwezen worden naar de goedkopere parkeergelegenheden. Dat was uh, mijn mededeling over het parkeren, voorzitter. Dank u wel, meneer Hendricks. Dan... Um ervan uitgaande dat er verder ik kijk nog even geen opmerkingen of mededelingen van het college Mevrouw Gerson. dank u voorzitter ja wij zouden als het mag wat vragen willen stellen over de mededelingen die net gedaan zijn ja dat staat eigenlijk los van de agenda maar ik sta u toe om een enkele vraag te stellen maar ik heb ook gezien dat er nog een motie van de pvv uh, vandaag langskomt maar kan ik een korte vraag aan mevrouw beurs uh, ja maar anders komt het straks ook wel bij de... Uh... We kunnen het combineren met de motie. Dat is geen ja, probleem. dan combineren we het daarmee. Dank u wel. Dan komen we bij de loting. Uh, als er een stemming moet plaatsvinden, dan moet die aanvangen bij een van uw leden. En dat is in dit geval nummer 11 en dat correspondeert met de heer Hermsen. Dus bij een stemming zal de heer Hermsen als eerste aan het woord zijn. Dan hebben we daarmee de opening, mededelingen en voting gehad. En dan komen we bij het vaststellen van de agenda. Ik start met de mededeling dat er een motie vreemd is ingediend door de fractie van de PVV over de tijdelijke aanpassing van handhaving van het parkeerbeleid. Ik stel voor deze op te nemen als agenda punt 10. En dan is er tevens een motie aangekondigd door de fractie van Zee met betrekking tot een zebrapad. Ik stel voor om die als nummer toe te voegen aan de agenda. Um, dus dan hebben we in ieder geval twee moties waar nog over gesproken uh, gaat worden. En dan heeft u gisteren ook de accountantsverklaring van de jaarrekening 2021 ontvangen. Um, nou, we hebben dat besproken in de raadscommissie. Althans, u heeft dat besproken in de raadscommissie. En eigenlijk was de enige reden om het te agenderen in... Uh, of, of nog op de raadsagenda te zetten dat we, nog af, als dat we nog in afwachting daarvan waren. Mag ik ervan uitgaan dat met het ontvangen van de accountantsverklaring... Dit naar de hamerstukkenlijst kan. Ik zie daar een bevestigend geknik op. Dus dan kan dat in ieder geval gebeuren. Dan gaat u verder akkoord met deze agenda. Dat is het geval. En dan komen wij vervolgens bij de hamerstukken. En die stellen wij... ...zoals te doen gebruikelijk bij Hamerslag vast... ...en te beginnen met de zienswijze jaarverslag 2021... ...en jaarplan 2023 van de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. De zienswijze conceptbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling schoolverzuim... ...en voortijdig schoolverlaten. Ook die stellen wij bij Hamerslag vast. De voorjaarsnota 2022, ook die stellen wij bij Hamerslag vast... En de jaarstukken 2021, ook die stellen wij bij Hamerstuk vast. Dat brengt ons bij de bespreekstukken. Te starten bij punt 7, de zienswijze ontwerpbegroting 2023 van Spaarnewerkt. De Raad wordt voorgesteld om als zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van Spaarnewerk... ...dat de Raad geen wensen of bedenkingen heeft bij de ontwerpbegroting 2023 van het participatiebedrijf Spaarnewerk Zuid-Kennemerland. De fractie van de Oudere Partij Zandvoort heeft een amendement aangekondigd, overigens voordat ik gezegd heb dat de... ...heer Bluis in dit geval de portefeuille is. houder is, van hartelijk welkom. Um, en de fractie van de OPZ heeft een amendement aangekondigd... ...en ik geef dan ook graag het woord aan mevrouw Gureson. Mevrouw Gureson, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Um, in de commissie we hebben we het al um, uitgebreid over gehad... ...dat we eigenlijk toch uh, voornemens zijn... ...om een uh, zienswijze in te dienen bij uh, spaarende werkt. Dan moet ik even goed kijken dat ik de goede vorm heb. Dat is deze. Um, wat er in het kort op neerkomt, dat het uh, tekortbeschut werkt... een zware last legt op het beschikbare participatiebudget... van de deelnemende gemeente. En die noodzaakt ook tot een efficiëntere uitvoering van de regeling. In ieder geval, de middelen die, het, uh, die de gemeente van het Rijk ontvangen... zijn uh, onvoldoende en niet toereikend voor de uitvoering van het beschut werk... En um, Spaarnewerkt is op dit moment bezig met een ontwikkelgave... om te kijken hoe ze de tekorten kunnen dekken... en hoe ze het in ieder geval um, voor de komende drie jaar... de tekorten terug kunnen dringen tot nul. En dat moet gerealiseerd zijn in 2024. Uh, de zienswijze die we indinnen gaat er in het kort op in. En het ziet erop toe dat de Raad van de gemeente Zandvoort... net als het bestuur van de GR Spaarnewerkt... Uh, het risico ziet voor de deelnemende gemeenten... Het alternatief is natuurlijk dat de algemene reserve van spaarne aangesproken moet worden om het korter te dekken. En we verzoeken eigenlijk in de zienswijze uh, aan de GR, aan het bestuur, ons, om ons op regelmatige basis te informeren over de voortgang en de haalbaarheid van het plan van aanpak en hen succes te wensen bij de uitvoering. Dat wordt in het amendement wordt dat, uh, dus vervangen. Dus um, Wilt u dat ik het amendement kort in, voorlees of zegt u van de strekking is helder? Maar ik kijk even rond, maar volgens mij is de strekking helder. Maar tenzij er behoefte is, ja. Dus, uh, dus eigenlijk, da daar zit het amendement op terug. De ondertekent dus, uh, En raadsbeet ondertekent. Dus um, dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Ik kijk een rondje langs. Ik begin bij Jong Zandvoort. Geen CDA? Geen uh, opmerkingen of toevoegingen? Geen opmerking of toevoeging op, uh, op de toelichting van mevrouw Curensen. Dank u wel. VVD. Goed verwoord, mevrouw Kurensen. Eens. PVV. Eens, voorzitter. GroenLinks. Ook eens, voorzitter. D66. Uh, ook eens en dank ook voor de zienswijze. Partij van de Arbeid. Ja, dank voor het samenstellen en eens. En tenslotte de fractie van Zee. Ja, dank voor het samenstellen ook eens. Goed. Ik kijk naar de portefeuillehouder. Dit is een makkie voor u. Ja, mooi begin, denk ik. Nee, op zich prima. We hebben het in de commissie uitgebreid hier ook over gehad. Uh, wij delen die zorg ook en, en het is juist heel goed dat de gemeenteraad ook aan de voorkant laat zien dat dit als een van de verbonden partijen, dat ze ook actief geïnformeerd en actief willen meedenken. Dus dat is alleen maar ter ondersteuning van ons. Dus dank daarvoor. Dus uh, verder voor ons... Uh, een positief advies, hè, want we mogen er wat over zeggen. Een positief advies van het college. Dank u wel. Um, ik ga ervan uit dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. Dat betekent dat wij allereerst gaan stemmen over het amendement. Wie is hiervoor? Dat is unaniem. En dan gaan wij stemmen over het geamendeerde voorstel. moet ik er netjes bij zetten als zodanig. Wie is daarvoor? Dan is daarmee het geamendeerde voorstel... Aangenomen. Of heeft er nog iemand behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan komen we bij punt 8. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen betreffende de bouw van vier woningen aan de Zandvoortselaan 13. De raad wordt voorgesteld om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwplan... voor de realisatie van vier woningen aan de Zandvoortselaan 13 te Zandvoort. Wie kan ik over dit onderwerp het woord geven? Ik begin bij het CDA, de heer Enstra. Ja, dank u wel voorzitter. Nou ja, het voorliggende raadsvoorstel gaat om de locatie geschikt te maken voor de uh, bewoning van bebouwing eigenlijk, van vier uh, dure woningen. In ons volkshuisvestelijke beleid vastgelegd in de nota spelregels voor woningbouwontwikkeling, sociale huur en betaalbare koop staat het volgende citaat. Projecten die kleiner dan 10 woningen zijn, die zijn vrijgesteld van gewenste segmentering. Uh, dus in normaal Nederlands wordt ermee bedoeld dat er dan niet gebouwd hoeft te worden volgens de verdeelsleutel 30-40-30. Uh, het CDA vindt dat er een heroverweging van deze regel dient te komen. Dit gezien de krapte op de woningmarkt en de dringende noodzaak om ook voor jongeren te bouwen. Uh, de voorgestelde verdichtingsstudie, waarover we zo ook in de voorjaarsnota uh, gaan spreken... daar zijn, zijn middelen voor gereserveerd... Uh, kunnen we dan ook op zoek gaan naar locaties die aan die nieuwe criteria gaan voldoen. We vinden dat er per locatie een serieuze afweging gedaan kan worden... om in te zetten op betaalbare woningbouw. Ik wil de wethouder dan ook uh, verzoeken om een voorstel te maken... Uh, om de gemaakte afspraken hierover aan te passen. Uh, graag hoor ik de wethouder hierover. Voor de duidelijkheid, het proces van deze wo vier woningen loopt al langer... dan de vaststelling van deze nota in september 2020. Uh, wij vinden niet dat deze ontwikkeling tegenhouder dient te worden... alleen maar omdat er uh, duur wordt gebouwd. Het gaat, er, gaat ons om nieuwe situaties uh, die zich gaan voordoen. Verder geeft het CDA graag invulling aan het coalitieakkoord, waarin we hebben afgesproken dat wanneer een eigenaar de bestemming van zijn eigen grond wil wijzigen, wij in principe hierin meegaan. Uh, een van de voorwaarden is dan wel dat de verandering ook leidt tot meer betaalbare huur en of koopwoningen in het uh, midden- uh, en lage segment. Uh, helaas dit plan nog niet meegenomen hierin en het, nou, het CDA wil de regels niet tijdens het spel uh, wijzigen. Uh, maar wanneer er dus bij toekomstige locaties uh, toch alleen maar uh, duur gebouwd uh, kan worden dan kunnen we dit uh, nou ja, in, in oogschouw nemen. Uh, nou, verder uh, zou je uh, ook kunnen afspreken dat uh, bijvoorbeeld in dergelijke gevallen, dus dat er uh, toch alleen maar duur, duur gebouwd kan worden op uh, dergelijke locaties, dat de eigenaar van de, van de grond uh, een bijdrage doet aan het Fonds Sociale Woningbouw. Dus wat ons betreft kan tijdens het vormen van het nieuwe beleid zo'n uh, dus extra bijdrage ook, uh, ook worden meegenomen. Uh, nou, graag horen wij dus ook de wethouder hierover... Uh, nou, voor zover het eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie een de hand van de heer Elgebali. Ja, ik hoorde aan het begin van het betoog van de heer Enstra, de heer Enstra zeggen dat uh, hij de 30-40-30 verdeelsleutel wilde hanteren. Nou heb ik het coalitieakkoord gelezen. Uh, ik neem aan dat de heer Enstra 30-50-20 bedoelt, voor de duidelijkheid. Uh, de heer Enstra. Nee, nou ja, misschien goed om even toe te lichten. Dat ging over die, uh, het, het, hoe noemde ik dat, spelregels voor woningbouwontwikkelingen, sociale huur en middeldure koop. Dat zijn dus... ...eerder gemaakte afspraken, die staan, uh, eh, die staan nu los van ons coalitieakkoord. De heer Dus u, u wil de afspraken, als ik het goed uh, bedenk... ...aanpassen aan wat we in uh, onze eigen woningbouwregels hebben opgenomen... ...en niet aan de hand van wat er in het coalitieakkoord staat. De ja. heer uh, nee, uh, wat ik dus, het gaat dus echt puur om projecten uh, die kleiner dan 10 woningen zijn in dit geval. En, en daar zouden we ook inderdaad die afgesproken verdeelsleutel op kunnen toepassen. Uh, en dus niet alleen maar bij, uh, nou, bij groter dan 10 woningen. De heer nog een keer. Dan is de vraag, wat is dan de precieze verdeelsleutel die waarop wordt gedoeld? Is het de, die 30, 40, 30 of de 30, 50, 20? Ja, echt 30, 50, 20. Dank u wel. Ik kijk verder voor een eerste termijn. De heer Gerts. Voorzitter, sinds 1 januari 2021 is de beng eis ofwel bijna energie-neutraal bouwen ijs, verplicht. Ondanks we weten dat het traject van de Zandvoortslaan 13 op papier... al voor 1 januari 2021 loopt... vinden we het niet verantwoord om de bouw van dit project toe te staan... zolang niet aan deze eis kan worden voldaan... Zeker als we kijken naar hoogoplopende landelijke discussies over het klimaat en stikstof. Tot slot is er ons inziens onvoldoende nagedacht over hoe de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd in een buurt met een belangrijk fietspad, achterin van van de school, bejaardentehuis en crash. Los van de inhoudelijke bezwaren rondom veiligheid, milieu en duurzaamheid wil ik ook nog opmerken dat de participatie en de manier waarop de omgeving is geïnformeerd geen schoonheidsprijs verdient... Zo zijn de omwonenden niet adequaat op de hoogte gesteld van het project. Er is bijvoorbeeld een, ooit een toezegging gedaan over de behandeling van een premature zienswijze van de omwonenden... over de oorspronkelijke plannen voor een zorghotel, waar volgens de omwonenden vervolgens nooit op is teruggekomen. Dit is misschien niet helemaal gek, aangezien het nu gaat om woningen en het plan voor het zorghotel van tafel is. Maar dit heeft wel voor veel verwarring eh, gezorgd. Waardoor de omgeving de plannen en de situatie niet meer goed kan volgen. Voorzitter, we zijn niet tegen het ontwikkelen van dit gebied, maar als we dit doen, doen we dit graag goed voor meer mensen, misschien zelfs zelf voor jongeren en natuurlijk duurzaam. Om, dit eerder genoemde, om de eerder genoemde redenen geven wij op dit moment geen verklaring van geen bedenking af. Dank u wel. Dank u wel. Volgens mij zag ik een hand van mevrouw Koper. Mevrouw Koper. Klopt voorzitter, dank u wel. Ja, zoals ook al aangegeven in de commissie eh, is de Partij van de Arbeid natuurlijk voor woningbouw die bijdraagt aan het oplossen van het woningtekort. Maar tenzij dat ten koste gaat van natuur of cultuur... en we bedoelen daarmee dat we niet alles willen dichtbouwen... en dat open plekken om te spelen en sporten hard nodig zijn... en dat we natuur alleen maar moeten weghalen... als we daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage doen aan onze gemeenschap. En dan in ieder geval ook met een herplantplicht voor bomen. Nou, Dat hebben we in de commissie ook aangegeven. Dat betekent dat wat ons betreft dat niet gaat voor kapitale villa's. Er is in Zandvoort een overschot aan te dure huizen... ...en uh, geen gebrek eraan. Um, en we delen ook de mening van de vele insprekers... ...want die, die, die blijken dezelfde mening te zijn toegedaan... ...ook geen natuur of 23 bomen opofferen voor enkele villa's. Geweest is in de, bij de insprekers ook op toekomstige andere problemen... Daar, ...daar heb ik verder geen zicht op. Uh, de heer um, Enstra gaf ook al iets aan over het coalitieakkoord... ...en de spelregels. Um, de spelregels... Als je die ter discussie stelt, dan vraag ik me wel af wat je op deze plek zou willen doen. Um, wat mij betreft moet het gaan om de maatschappelijke toegevoegde waarden. Uh, uh, als, als de heer Enstra dat bedoelt met uh, we zouden dit anders moeten kunnen invullen... dan ben ik zijn vrouw, zo niet. Dan ben ik het dus niet met hem eens, om dat even duidelijk te maken. Dus wij zijn met, met de heer Gerrits van mening dat, uh, dat het geen verklaring van geen bezwaar moet hebben. Als ik dat dan goed uitdruk. Ja. Dank u wel. De Niet fractie... voor het voorstel, is dat duidelijker? Ja. Dat is volstrekt helder, mevrouw Kober. Uh, ik ga naar mevrouw Paap van de fractie van Jong Zandvoort. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben gehoord wat het CDA heeft gezegd. En graag horen wij van de wethouder de consequenties hiervan. Uh, wij van Jong Zandvoort vinden het wel een goed voorstel van het CDA. Uh, we willen u graag vragen om een aanpassing herplantingsplicht op dit punt. Daarnaast willen wij u vragen om de boomverordening uit te breiden met een herplantingsplicht. Zodat dit in de toekomst geen problemen meer zal opleveren. We zien qua participatie hier dat dit pas na de zienswijze is toegepast. Graag zien wij in het vervolg dat de participatie vooraf plaatsvindt. Zoals in de nieuwe omgevingswet. Dank u wel. Dank u wel. De VVD. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben zelf eigenlijk de raadscommissie als vrije verwarrende ervaren. Het ging over uh, hotels, over een hospice. En volgens mij gaat het vandaag over uh, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen uh, van vier woningen. Um, ik wil eigenlijk dan ook voorstellen of misschien iemand in uh, de raad met me een keertje mee wil gaan naar de Zandvoortslaan... om wellicht het een en ander op te helderen bij de mensen daar. Um, en verder lijkt het me ook even goed als uh, de wethouder wellicht de procedure toelicht die een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vervolgens heeft um, ja dat was hem eventjes vanuit uh, onze kant ja, ik wil er nog één ding uh, op toevoegen wat de heer Enstra ook al heeft gemeld is dat wij het uh, erg lastig vinden als de spelregels tijdens uh, het spel worden verand veranderd uh, dus daar zien we eigenlijk ook uh, niks in dus wij zijn daarom ook uh, voor het voorstel, dank u wel ik zie een interruptie van de heer Gerrits van Zee dank u wel voorzitter, ik, ik zou even willen reageren op uh, de heer Drommel Um, de inwoners zijn wel op de hoogte van het feit dat het nu gaat over de woningen. Alleen zoals ik eerder ook al aangaf in mijn uh, korte toelichting. Um, is er wel veel verwarring omdat dat van het ene op het andere moment kwam. Terwijl er nog toezeggingen waren gedaan over bepaalde terugkoppelingen. En ook daarom zijn er dingen misgegaan in de participatie en het informeren van de inwoners. Dank u wel. Heer toch even, dank u wel, voorzitter. Toch even kort op uh, reageren. Want ik heb ook uh, de brief heel aandachtig doorgelezen. die we hebben gekregen van de inwoners. En dan gaat het over een vergunning voor het creëren van een zorghotel. Dus ik vermoed toch dat er nog enige onduidelijkheid uh, ontstaat. En ik denk dat we die uh, graag met z'n allen wegnemen. Dank u wel. Geert. Ik zou nog één keer willen interpreteren, dank u wel. Uh, ik zou nog even willen reageren op de heer Drommel. Um, dat is namelijk dat uh, in het begin van het bericht wel degelijk uh, staat dat het gaat over de woningen. Ze hebben alleen de, de oorspronkelijke zienswijze toegevoegd, die ze wilden gaan indienen over het zorghotel. En dat daar niet alles correct aan was, dat klopt. Um, en dat er misschien ook wat misvattingen stonden, klopt ook. Uh, maar dat wil niet zeggen dat uh, de informatie uh, richting de inwoners uh, en uh, de participatie goed is verlopen. Dank u wel. Goed, de heer El Gemani van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het in de commissie er uit en te na over ge gehad. En uh, ik ga dat betoog daar ook niet herhalen. Want uh, dat zou zonde zijn van de tijd. Uh, ik ben nog wel met mijn fractie van mening dat... ...dat wij echt helemaal niet uh, blij zijn met, uh, met wat, wat er nu gebeurt. Um, en zeker ook niet wat betreft de bomen, ze zijn al een paar keer aangehaald. Uh, het, het weghalen van bomen om daar kapitale villa's neer te zetten... is misschien heel lucratief voor de eigenaren... maar is niet lucratief voor de natuur en voor, voor de omgeving. En verder hebben we in de commissie ook opgemerkt... dat er veel vragen rondom dit, uh, dit thema spelen. Uh, en lijkt het ons ook niet uh, verstandig om op dit moment uh, dit besluit te nemen. En wat dat betreft is GroenLinks uh, hier ook dus op, uh, op tegen. Uh, en kan ik me eigenlijk aansluiten bij de betogen van uh, collega's... die uh, eenzelfde stekking hadden. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk verder rond. D66, de heer Erms. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben een aantal uh, suggesties gehoord. Um, het is dan op zichzelf uh, ab, ja, jammer dat er dan, uh, het agendapunt niet van de agenda af is gehaald om vervolgens dan op een ander moment erover te beslissen. Uh, want dan ontstaan dit soort uh, situaties. Het vervelende is dat er een planschade overeenkomst getekend is. Er is het een en ander ingediend. is een ontwerp, een omgevingsvergunning, maar ook een collegebesluit genomen. De vraag is natuurlijk ook, die is ook al gesteld. Wat gebeurt er dan als het college terugkomt op zijn eigen besluiten? Dat ten eerste als, als zorg. Ten tweede, zeg maar procesmatig. Op het moment dat we hier tegenstemmen, dan gaat sowieso het plan niet door. Dan wordt het ook niet ter participatie ingebracht. En dat was ook op dat moment uh, de, de uitleg van het, uh, van het college daarin. Uh, en de vraag ook eigenlijk zeg maar of het college nog van standpunt überhaupt is veranderd. Gezien de wijzigingen die er plaats hebben gevonden. Uh, dus dat is uh, een andere vraag. Uh, en, dus, en ook met betrekking tot uh, de nieuwe ingebrachte argumentatie van Zee. Met betrekking tot uh, de beng ik ben nu niet in staat om dat nog een keer te gaan controleren. Dat heb ik ook vanmiddag toen ik de mail heb gehad, overigens dank daarvoor, eh, om die te bekijken. Dus de vraag ook aan het college of dat daadwerkelijk het geval is, alvorens we dan een besluit nemen over dit raadsvoorstel. Dank u wel. Dank u wel, de heer Van Tichelen, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter, voorzitter. Ik hoor allerlei mensen dingen zeggen die uh, niet op de agenda staan. Uh, meneer Enstra van het CDA die kwam met uh, een nieuw beleidsvoorstel. Dat heb ik even gemist bij het voorstellen van de agenda. Laten we gewoon bij het uh, onderwerp blijven. Iets dat in eerste instantie een hamerstuk uh, leek, bleek dat niet te zijn. Uh, naar aanleiding van uh, diverse insprekers. En wat de vorige wethouder, de vorige portefeuillehouder ons hier heeft verzekerd, en dat willen we even bevestigd hebben, dat wanneer we je zeggen geen bedenkingen, dat het pas het begin van een proces zou zijn. Waarbij alles nog openstaat, inclusief uh, indienen van bezwaren enzovoort. Nou, alleen als wij de garantie krijgen dat zowel qua communicatie en het proces... ...nog alles open staat, dus in feite geen definitief besluit wordt genomen hier... ...dan zouden we ons erin kunnen vinden en anders niet. Zorghotel wordt genoemd. Ja, dat ligt geen aanvraag voor van een zorghotel op tafel. Dat staat gewoon niet op de agenda. Ten aanzien van die bomen, er zijn regels voor... Beneden een bepaald aantal centimeter van de stamdiameter wordt het beschouwd als resthout. Dus dat is ook niet echt een, een, een issue hier. Maar uh, graag wat verduidelijking van de wethouder en dan zullen we achteraf besluiten wat we hiermee gaan doen voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de OPZ. Wie kan ik het woord geven? De heer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, gezien de inbrengen en de gebleken zorgen van de insprekers tijdens de Commissievergadering vragen wij de wethouder of hij bereid is in een anteriore overeenkomst bepalingen op te nemen in zaken... het gelijktijdig met de geplande nieuwbouw aanpakken van de instandhouding... en het gebruik van het mede op het perceel gelegen pand. Insprekers die spraken in dit verband over een rijksmonument... maar ik heb dat niet bevestigd kunnen vinden in een lijst van uh, monumenten... En een herplantafspraak op te nemen ook in diezelfde uh, anterieure overeenkomst gezien het belang daarvan vanwege de voorgenomen kap van 23 bomen. En dan naar aanleiding uh, van dit laatste en de opmerking van de heer Enstra, um, naar aanleiding van die voorgenomen kap... En de wijze waarop dat in, het, in de nota toetsingscriteria kappen bomen nu is geregeld, um, dat is een, een, een nota uit 2016, um, is er alleen sprake van, een, uh, van een, een nadere bemoeienis op het moment dat er sprake is van monumentale bomen uh, of, een, uh, of een ensemble daarvan. En wij denken, inmiddels zijn we wat wijzer geworden met z'n allen, gezien het belang van bomen, fijnstofopvang, zuurstofafgifte, waterwerking, dat het aanbeveling verdient om een herplantplicht in te voeren die überhaupt geldt als er een kapvergunning wordt afgegeven. En daarnaast, het zal niet altijd mogelijk zijn om op een perceel een herplant te doen plaatsvinden. Suggereren wij een herplantflons te vormen, zodat als dat niet mogelijk is, een storten van een financiële bijdrage erin zou kunnen plaatsvinden, zodat dat, dat op een andere plek alsnog gestalte kan krijgen. En wij begrijpen dat daar ook een norm voor kan worden gehanteerd. En het is namelijk dat de kosten van de opbouw van een... Van een met de gekapte vergelijkbare boom als grondslag kan dienen voor hetgeen wat er dan in het fonds gestort zou moeten worden. En daarvoor is ook een rekenmodel beschikbaar. Dat is de rekenmodel boomwaarde van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen. Nou, dat wil ik u maar even meegeven. Op de eerste twee punten zouden wij graag een toezegging van de wethouder willen vragen. En op het laatste punt een reactie van de wethouder. Met dank voor het woord. Dank u wel. Dat was de eerste termijn van de Raad. Dan geef ik het woord aan de heer Hendricks als portefeuillehouder aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. En laat ik als eerste maar beginnen eigenlijk met de vraag die de heer Drommel stelde... of ik de procedure nog eens wil schetsen. En voor mij komen daarin heel veel vragen van anderen ook aan voor, in voor. Um, u heeft allemaal gezien, ook, en in is tijdens de commissie ook aan de orde geweest... dat de procedure wat lang duurt... Uh, er heeft eerst een andere aanvraag gelezen, uh, gelegen, maar wat er nu voor ligt is deze aanvraag voor deze vier uh, woningen. Uh, dat is een uitgebreide procedure. Uh, vandaar dat er eerst een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor ligt. Daar besluit u vanavond over. Uh, dan wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Um, en dan gaat het zienswijstrek lopen. Dus dan krijg je gedurende zes weken de omwonenden en andere belanghebbenden de mogelijkheid om hun zienswijze in te dienen. Um, ja, en dat is eigenlijk hoe in dit voorstel de participatie is, uh, is opgebouwd. Uh, wat, heer, wat mevrouw Paap aangeeft is, uh, is terecht. In de nieuwe omgevingswet wordt dat anders. Ga je meer aan de voorkant participeren? Die besluiten stonden voor mij bij de vorige raadsvraag. Bij, ook bij de afgelopen commissie uh, op uw agenda. om het daarover te hebben. Dat wordt uh, vooruitgeschoven, maar het komt zeker uh, terug. Maar inderdaad, in de nieuwe omgevingswet is de bedoeling dat we meer participeren aan de voorkant. Um, nou, op het moment dat die als er zienswijzen worden ingediend, dan komt u als raad opnieuw aan zet. Dan komt een definitieve verklaring van geen bedenkingen uw kant op. En als daar weer een positief besluit van u uitvolgt, dan wordt uiteindelijk een vergunning verstrekt. Daartussendoor komt nog dat voordat wij die vergunning verstrekken... en eigenlijk het liefst voordat die uh, definitieve verklaring van geen bedenkingen uh, uw kant op komt... wordt er een antérieure overeenkomst gesloten. Daarom maken wij een aantal afspraken met uh, de initiatiefnemer bijvoorbeeld over aansluiting op de weg, over uh, maar dat is redelijk vormvrij. Daarin kunnen wij ook dingen afspreken als een herplantingsplicht voor bomen. Daarin kunnen wij ook afspreken dat we hem de verplichting op willen leggen om het en dan uh, hou ik even in het midden om het gebouw aan de stand voor het slaan, uh, uh, ook beter te onderhouden. Dat dat soort eisen, uh, dat soort afspraken kunnen we daarin afleggen. Een antieure overeenkomst is echt een afspraak tussen twee partijen, in dit geval de gemeente en de initiatiefnemer uh, over de voorwaarden waaraan wij mee willen werken aan de aan de rest. Dus dat is dat is redelijk vormvrij wat we daarin op kunnen nemen dat is ook als toezegging ik wil daarin mee proberen te nemen om een herplantingsplicht voor bomen in dit geval op te nemen um, en om te kijken wat er mogelijk is met het pand aan de zand dan heb ik volgens mij de procedure uh, geschetst uh, dan waren er nog een aantal andere vragen um, bijvoorbeeld over het bijna energie neutraal bouwen van de heer gerrits vroeg dat volgens mij uh, op het moment dat een aanvraag wordt ingediend dan gelden de eisen van het moment van die aanvraag dus in dit geval de eisen van twee jaar geleden, meen ik. Dat zijn overigens al best wel strenge eisen. Dat is bijna energie neutraal. Die zijn sindsdien verstreng, uh, strenger geworden. Maar die waren toen ook al vrij streng. Um, maar in het kader van behoorlijk bestuur en uh, een voorspelbare overheid... gelden als een aanvraag loopt de eisen van het moment van indienen van die aanvraag. Um, nou, bomenkap in dit specifieke geval heb ik net uh, genoemd. Maar in algemene zin uh, kan ik me heel goed voorstellen... Dat wij een bomenverordening uit 2016 hebben en dat sindsdien het denken over bomen en het belang daarvan uh, veranderd is. Ook in het coalitieakkoord staat bijvoorbeeld dat we het belangrijk vinden dat er meer bomen uh, bij komen. Nou en als je meer bomen erbij wilt kun je beginnen met minder bomen kappen. Dus uh, ik wil graag uh, toezeggen om uh, met een nieuwe bomenverordening uw kant op te komen of met een discussienoot. in elk geval ervoor te zorgen dat we in de raad de discussie kunnen voeren over een nieuwe bomenverordening. Uh, dan inderdaad de sociale woningbouw. De heer Enstra vroeg daarnaar en raakte toen in discussie met de heer Algebali. Toen kwam aan de orde dat die uh, 30, uh, 50, 20 regeling tegenwoordig in het coalitieakkoord is afgesproken. Maar die is nog niet verwerkt in het beleid. De, daar haakte de heer Algebali op aan. Die gaan wij verwerken in beleid. Dat is het coalitieakkoord, dat gaan we afspreken. Ik kan me heel goed voorstellen dat we daarbij ook gaan hebben over die minimale eis van 10 woningen. Zeker omdat we in Zandvoort eigenlijk weinig hele grote projecten hebben. En meer van dit soort kleine uh, gevallen. En dat het daarbij heel logisch is dat niet alles, een, uh, elk nieuwbouwproject een villa wordt. Maar dat we ook gaan kijken om daar meer betaalbare woningen in te zetten. Dus voor mij ook de geest van het coalitieakkoord. Dus dat uh, kan ik de heer Ensta toezeggen. En volgens mij heb ik nu de vragen gehad. Maar als dat niet zo is hoor ik dat graag. ...dan ben ik vergeten mee te schrijven. Volgens mij stond er nog een vraag van de heer Hermsen open. Ja, een, vierstal, een viertal vragen. Um, ik was niet van plan ze te herhalen, dus ik vind het wel jammer dat de wethouder niet heeft meegeschreven. Ja, dat is, dat is gewoon, uh, dat is hoe we het met elkaar afstaan, dat is moris. Dus ik, ik kan het wel herhalen, maar ik heb gevraagd volgens mij naar het BENG. Ik heb gevraagd of het college een andere mening heeft ten opzichte van het vorige besluit... En er was nog een vraag, dan moet ik het weer gaan terugluisteren, dat vind ik wel jammer. Ik ben heel dat ik niet de enige ik ben die niet alle vragen meer scherp heeft. Over Beng heb ik volgens mij geantwoord dat bij een aanvraag de uh, eisen gelden van het moment van indienen. Ik heb voor mij gezegd dat het een vraag van de heer Gerrits was, maar dat is schijnbaar ook uh, uw vraag. Uh, en is het college van mening veranderd? Uh, nee, want dit voorstel ligt uh, bij u voor. En het college, uh, ja, wij dragen de verantwoordelijkheid voor alles wat alle colleges voor ons hebben gedaan en... Uh, alles wat de ambtelijk is dat is uh, denk ik niet relevant hoe individuen daarover denken. Het collegiestandpunt is uh, bepalend volgens mij. Ja, de laatste vraag was inderdaad over het proces, maar dat heeft de wet al toegelicht. Ik uh, hoop ik hij ervan leert. zou fijn zijn. Dank u wel. Ik kijk naar de raad verder rond. En ik ga het rijtje even af in dezelfde volgorde. Het CDA. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, nee, ik wil alleen nog even... Uh, aangeef ik me volledig... ...kan vinden in de toevoeging van de OPZ. Hè, dus dat we in de anteriore overeenkomst uh, het, uh, de woning aan de Slaan 13 meenemen in de boomkap. Uh, uh, nou, dank u wel. Dank u wel. De fractie van Zee, nog behoefte aan een tweede termijn? Ik zag een hand. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik zou de wethouder nog uh, willen vragen in hoeverre um, op het moment dat wij zeggen van we geven een verklaring van geen bedenkingen af... Uh, en de zienswijzes mogen worden ingediend... het daadwerkelijke plan nog kan worden aangepast. In hoeverre staat zoiets dan vast? Wat, want wat voor mij dan de vraag is... Wat, wat leggen we hier dan nu eigenlijk precies vast aan het plan? Dat is dan voor mij nog uh, onduidelijk. Uh, en daarbij zou ik, willen aan, daar zou ik aan willen toevoegen... Dat, ik, dat we ervan op de hoogte zijn dat de bang later is ingegaan... dan het uh, traject op touw gezet. Maar omdat het nog in zo'n... Uh, ...vroege fases zit. En omdat dit ook de eerste keer is dat we er inderdaad iets over uh, vaststellen... ...zeggen wij van nou, zeker in het licht van de landelijke stikstofdiscussie... ...en de landelijke klimaatdiscussies... ...zou het misschien juist wel goed zijn als we daar wat strenger op zijn. Dat was alles, dank u wel. Dank u wel. ik kijk even verder om. Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dank aan de wethouder voor alle toezeggingen... ...want uh, er gebeuren toch vanavond hele mooie dingen... Uh, ten eerste gaan we iets met de spelregels doen. En dan hoop ik dat daarbij het uitgangspunt is... dat we de schaarse openbare ruimte... Uh, uh, op een zo uh, hoog mogelijke opbrengst voor de maatschappij gaan doen. Ik hoorde de wethouder iets zeggen over... dat het vanzelfsprekend is dat daar niet altijd kapitaal en filas komen. Nou, daar ben ik roerend met hem eens. Dan gebeurt er nog iets heel moois. Want ik heb vorige periode geprobeerd om een bomenplan en een bomenfonds op te zetten. En dan krijg ik de handen niet voor, de, voor op elkaar... En ik zie echt hier een groeiende meerderheid. Dus u maakt mij helemaal blij. Er gaan goede dingen gebeuren. Dan tot slot, waarom uh, moet een gemeenteraad... een verklaring van geen bedenkingen uh, uh, afgeven? Uh, daarmee zetten we het proces volgens mij in gang. Dus het lijkt mij ook de vraag van meneer Gerrit... Uh, dat het heel goed kan zijn dat wij hier zeggen... nou, wij zijn het met deze gang van zaken niet eens... De wethouder biedt een opening en dat is de, de, de anterieure overeenkomst. Om daarin vast te leggen de herplantplicht, dat is voor Partij van de Arbeid echt belangrijk. En het beter onderhouden van de pand. Um, ik kan niet overzien, maar is, is er met uh, de, de, de, de inwoners besproken of dit tegemoet komt aan de, de bezwaren die er zijn? Is daar zicht op? Dat zou ik dan wel willen weten, want het zou ons over de streep kunnen helpen om een processtap te nemen... als daarmee ook in de anterieure overeenkomst... aan de grootste bezwaren van de inwoners uh, tegemoet gekomen wordt. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk verder naar Jong Zandvoort. Mevrouw Paap. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank u wel, wethouder, voor de antwoorden en de toezeggingen. Wij vinden dit een mooi moment om te gaan werken aan het groene in Zandvoort... en het aantal bomen daarin. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik nog even naar de VVD, de heer Drommel. Ja, dank u wel voorzitter. In ieder geval bedankt uh, de wethouder voor de toelichting ook voor het proces. Ik denk dat dat veel duidelijkheid uh, heeft geschept. En uh, we willen me in ieder geval meegeven voor de toezeggingen dat er in ieder geval voornamelijk oog is ook voor de Zandvoortse maat. Want ik denk dat we hier met z'n allen wel uh, kunnen zien dat af en toe de Zandvoortse maat een beetje jou ontbreekt. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk nog naar de heer Elgebali, GroenLinks. Oh, een interruptie van mevrouw Koper. Mag ik meneer Drommel vragen wat hij daarmee bedoelt? Drommel. Uh, nou, wat ik daar bijvoorbeeld mee bedoel, en ik kan me heel goed voorstellen dat iemand anders dat misschien anders ziet. Maar ik vind bijvoorbeeld een ontwikkeling met uh, tien woningen, dat is al vrij fors. En ik kan me voorstellen dat in Zandvoort, het is ook al eerder genoemd, dat ook bij uh, kleinere ontwikkelingen, dat die eigenlijk ook al vrij uh, fors en significant zijn uh, in Zandvoort. Dus daar uh, doelde ik op. De heer Al. Interruptie van de heer Deent. Even voor de duidelijkheid nog, heer Drommel. Dus we hebben het hier niet over een vastgestelde Zandvoortse maat. Het is uw maat, of niet? Ik denk dat we daar met elkaar naar op zoek kunnen gaan wat wij de Zandvoortse maat vinden. Maar ik denk dat we elkaar daar best wel ooit in kunnen vinden. Wordt u vanzelf maten. De heer Elgebali. Ik ga het niet over maten hebben, dus dat scheelt. Ehm... Um, ja, allereerst fijn dat er een bomenfonds komt en dat we meer gaan doen aan groen. Dat is iets waar wij al jaren voor strijden. Dus fijn dat daar ook meer de handen op elkaar voor komen in de, in de raad. Uh, soms zie je wat, uh, wat nieuwe frisbloed uh, dat het goed kan doen in, in deze raad. Dus dat is fijn om, de, om te concluderen. Um. De wethouder, ook dank voor de antwoorden uh, en zeker ook voor de toezeggingen. Uh, en, en u hoort mij misschien al na de toezeggingen misschien nog werken. Uh, ik snap dat er bepaalde aanvragen zijn gedaan in bepaalde periodes... en dat dit stuk nu al een erg lange tijd eigenlijk uh, op de plank ligt. Uh, mede door de corona zat ook in, de, in het stuk zelf. Um, maar is er dan misschien niet een mogelijkheid... want ik, ik snap ook de woorden van de, de heer Gerrits... dat we in dat overleg met uh, de mogelijke partij die daar gaat ontwikkelen... Uh, misschien kunnen stellen of kunnen vragen of zij de bouw die zij daar willen plegen... misschien wel willen doen aan de eisen die er nu gelden. Dat zou ook in hun voordeel kunnen werken natuurlijk... Uh, op het gebied van de verkoop van uh, die huizenstel die komen... op welke huizen het ook eigenlijk zijn. Dus ik zou dat nogal willen vragen aan de wethouder. Uh, en voor de rest uh, ben ik oprecht blij met de toezegging... want dat uh, zou in principe ons standpunt nogal enigszins kunnen veranderen. Uh, maar ik hoor graag uh, het antwoord van de wethouder. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar deze 66 de heer Hermsen. Geen... Verder op of aanmerkingen dan naar de PVV, de heer Van Tichelen. Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn uh, blij met de beantwoording en uh, we zijn ook blij dat er consistent wordt uh, gecommuniceerd over het proces waarover we het hier hebben. Wat de vorige wethouder ons daarover heeft verteld, dat wordt door deze wethouder herhaald. Dus uh, kennelijk was dat uh, juist de informatie die we toen de tijd kregen. Dat betekent dus dat als we hier zeggen geen bedenkingen dat dat een start zijn is voor het participatieproces en nog helemaal geen definitieve besluitvorming. Nou, wij zijn benieuwd naar de uitkomst van dat participatieproces en dan zullen we te zijn de tijd handelen naar bevinding van zaken. Dank u wel. Dank u wel. De heer Bouwberg Wilson ja, Voorzitter, Dank u wel. Dank aan de wethouder voor de toezeggingen. Aan de verschillende fracties voor de steun van hetgeen naar voren is gebracht. En inderdaad, is het zo de gebaren heeft in de tijd een motie ingediend, kan ik me herinneren. En mevrouw Kober heeft dat ook gedaan. En dat ging ons toen wat ver. Maar u ziet voorschrijven, inzicht en, er groeit, en de groeit En de groei wat, wat moois. Um, dan wil ik nog even ingaan op de opmerking van die norm 10 woningen. Um, norm, he, Om daar pas vanaf dat moment te voldoen aan de. Norm waar enige discussies over was. Over was. Eh, gezien de maat, eh, lijkt het me verstandig dat we die norm verlagen, zodanig dat we dus ook bij een minder aantal woningen die meer in aanmerking kunnen laten komen voor die eh, sociale eh, woningbouw en middelduur. Eh, dan eh, wij zullen de, het voorstel steunen, Dus een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Niet omdat we nu weten dat we alles geregeld hebben. Maar wel in de wetenschap dat we twee dingen doen. We brengen de bewoners in stelling. En onszelf ook. Dank u wel voorzitter. Dank u wel. Um, dan kijk ik naar de portefeuillehouder. Ik heb concreet vragen nog gehoord van de heer Algebali en mevrouw Koper. Dus misschien kunt u daarop ingaan. Ja dank voorzitter. En ik vind het ook fijn om te zien dat er in de gemeenteraad zoveel steun is voor zo'n aangepaste bomenvoording. Want... Ja, het antwoord wat groene maken is denk ik een ambitie die we allemaal hebben. Dus fijn uw idee. De, bijna, de heer bouwberg heeft voor mij al bijna een uitgewerkte bomenverordening. Dus uh, we komen daar zeker, uh, zeker op te spreken. Uh, ik heb concrete vragen opgeschreven. Uh, eigenlijk, wat leggen we nu eigenlijk vast? Zo uh, dus heb ik hem even samengevat. Maar de, de bedoeling was van uh, wat kan er nog gewijzigd worden? Uh, ja, het kan niet een compleet ander plan worden. Maar zoals ik net al zei, uh, na aanleiding van deze voorlopige verklaring van geen bedenkingen. Uh, ...kunnen er zienswijzen worden ingediend. En na aanleiding van die zienswijzen kan een plan ook weer, in, uh, ook weer worden gewijzigd. Er kan tegemoet worden gekomen aan die zienswijzen... ...om uiteindelijk uh, te zorgen dat u een definitieve verklaring van geen bedenkingen kan uh, verstrekken. Dus daar kunnen dingen in gewijzigd worden. Het kan niet een compleet ander plan worden, want dat zou een rare uh, situatie zijn. Ik zie er dus twee interrupties van de heer Drommel en van de heer Gerts. heer Drommel. Begrijp ik dus de wethouder goed dat er geen zorghotel kan komen? Opeens? De heer Hendricks. Dat is correct. Wat wel zou kunnen is dat er als er een zienswijze komt van een bepaald raam aan een bepaalde kant... dat je een raam draait of dat je, weet je echt op dat niveau ondergeschikte wijzigingen kunnen plaatsvinden. Uh, de, anders heeft die in de van zienswijze ook geen zin natuurlijk als er niks kan wijzigen aan een plan. Uh, maar niet op het milieuniveau zoals de heer Drommel dat uh, net vraagt. Ik zie een interruptie van de heer Gerrits. Dank u wel voorzitter. Nou, wat ik nog zou willen vragen aan de wethouder is um, of het dan mogelijk is... Stel, inwoners zeggen, nou we willen niet dat daar vier kapitale villa's komen, maar dat er inderdaad jongere huisvesting komt, uh, om dat nog aan te passen als voorbeeld. En um, daarop voortbedurend, het is natuurlijk uh, privéterrein, dus um, in principe heeft hij dan meer privileges met dat terrein. In hoeverre staat het de eigenaar van het privéterrein dan ook vrij om te zeggen, ik ga de woning ineens verhuren of ik ga er op een andere manier uh, iets mee doen. Dat is nog een vraag die ik, die ik kreeg. Dank u wel. De wethouder. Ja, de eerste vraag: Ik denk dat als we hier jongerenhuisvesting van maken, dat dat valt onder de categorie Milieure Wijziging. Maar ik heb daar geen juridisch advies over ingewonnen. Dat zullen we moeten worden aan de aanleiding van die zienswijzers. Maar ik ga ervan uit, ik geef gevoelsmatig dat dit te majeur is voor, uh, voor deze procedure. Uh, de andere vraag was volgens mij over het energie-neutraal bouwen, toch? Nee, uh, excuus. Sorry. Ja, de, de vraag ging over. Um... ...in hoeverre het de eigenaar van het, omdat het een privétrein is, vrij oh, ja, staat ja. om uh, daar iets anders mee te doen? De wethouder? Uh, niet, want het valt onder een ander beleid. We, bouwen, we hebben in principe gewoon een uh, zelfbewoningsplicht en uh, dat, dat zit in dat volkshuisvestelijke uh, beleid dat dat niet is uh, toegestaan. Ik zag ook nog een interruptie van de heer Van Tichelen. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, nu raak ik een beetje in de war. Uh, in eerste instantie uh, hebben we de indruk, wordt hier niks definitief besloten. En nu krijgen we te horen dat er alleen maar uh, in de marge nog iets veranderd kan worden als we hier uh, een verklaring van geen bedenkingen zouden afgeven. Stel nou dat wij naar aanleiding van de participatie besluiten dat het plan van tafel moet. Dan zouden we in de toekomst die beslissing niet kunnen nemen. Begrijp ik dat goed? De wethouder. Als u naar aanleiding van de participatie besluit dat? sorry? Dat dit, van, dat dit ja. plan van tafel moet. Ja, dan gaat het van tafel. Want als u oh, dat is iets de zienswijze ik... start nu, of althans die start zodra u een uh, voorlopige verklaring van geen bedenkingen afgeeft, dan komen de zienswijzen. Mochten er de zijn, komt u in stelling om een definitieve verkla uh, verklaring van geen bedenkingen af te geven. En als u dan zegt van ik heb u wel bedenkingen bij, dan uh, kunt u op dat moment de hele procedure stoppen. Heer okay. Van Bedankt voor de verduidelijking, dat had ik net even anders begrepen. Dank u wel. Een interruptie van de heer Hermsen. Ja voorzitter, um... Dan op het moment dat je dus afwijkt als raad van, uh, van de argumentatie. Hoe stringent moet die argumentatie dan zijn? Want er moet behoorlijke bedenking zijn. Wil je daarvan afwijken op het moment dat je een, een, geen uh, zo'n degelijk besluit neemt? Dat moet je dan nog heel goed onderbouwen. Klopt dat? Ja. Of de wethouder. Ja, dank voorzitter. Ja, dat klopt. Uh, maar daarbij in algemene zin, de Raad heeft natuurlijk een vrij ruime bevoegdheid als het gaat om de kwaliteit van uh, ruimtelijke ordening en de kwaliteit van de openbare ruimte. Dus dat is. De uh, heer ja. ja, dat snap ik. Dat, uh, dat, uh, ik. Ik herken dat nog van de Kwals van Luffetlaan. Dat heeft ook 15 jaar geduurd. Dus uh, ja, ik weet dus niet of dat het zo verstandig maar, is. Maar dat, is, ja, dat, dat, dat laat ik de Raad er afweging. Wat verstandig is, is inderdaad uh, aan uw Raad. En, uh, nou, wat, maar wat u zegt klopt. Je moet wel Als je een vergunning aanvraagt, weigert, moet je dat wel kunnen argumenteren. Um, ik kijk even naar het slot van uw nou, tweede Ik, ik heb nog een aantal ja. vragen staan. Hoe dan dat komt het dan ik. tegemoet aan de zienswijze van de bewoners uh, als we in die anteriovereenkomst overeenkomst de een en andere regelen. Ik heb, uh, moet ik zeggen, nog niet met de bewoners uh, gesproken. Uh, de bewoners komen natuurlijk aan zet zodra die uh, voorlopige uh, VVGB is afgegeven. Dan komen de zienswijzen, er komt ook een overeenkomst En dan kunnen we gewoon mij, kunt u hier afwegen dat, of dat voldoende tegemoet komt aan hun uh, bezwaren. Meneer Algebali, interruptie. Ja, ik, ik stelde de vraag, en ook wel trouwens voorzitter... ...ik stelde de vraag niet voor niets. Uh, want kijk, u heeft nu uh, een mooi boodschappenlijstje meegekregen... ...om uh, wanneer u in gesprek gaat met deze partijen... ...op welk moment dan ook daarmee over, uh, mee te gaan praten en daarover te gaan praten. En ik vroeg eigenlijk alleen maar om één ander dingetje... ...ook aan het boodschappenlijstje toe te voegen. En het is aan u om te kijken of het product in het schap staat of niet. Maar is om in ieder geval met de partij uh, die hier gaat ontwikkelen... ...te bespreken of er niet kan worden gebouwd na de eisen van u? De wethouder... Ja, dat kan. Uh, het is lastig om het publiekrechtelijk af te dwingen. Uh, want we toetsen gewoon aan regelgeving. Maar we kunnen, net, wat ik net al zei, die anterieure overeenkomst is vrij... De, als, als we het daar eens worden met de indiener, uh, dan kun, kan daar een hele hoop worden afgesproken. Uh, dit zou je ook kunnen afspreken daarin. Dus ik, uh, wat de heer Elgebali vat valt het voor, voor mij uh, mooi samen. Ik, ik, kan, ik heb het meegenomen op mijn boodschappenlijstje. En ik kan kijken wat er uh, in het schap staat. De heer wet, uh, Wethouder, het was u aan het slot van uw tweede termijn? Ja. Prima. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de raad, een beraadslaging, en kunnen wij gaan stemmen over dit voorstel. Dan is mijn eerste vraag: wie is voor dit voorstel? Dat zijn de fracties van Jong-Zandvoort, OPZ, PVV, GroenLinks, VVD, CDA. Wie is er tegen dit voorstel? De fracties van Z, de Partij van de Arbeid en D 66 dat betekent dat wij 14 stemmen voor hebben en 3 tegen en dat daarmee het voorstel is aangenomen. Heeft er nog iemand behoefte aan een stemverklaring? De heer Gerrits van Zee. Nou dank u wel voorzitter. Allereerst zou ik willen zeggen dat ik ook heel blij ben met uh, de toezegging van de wethouder over de bomenverordening. Maar waar ik zelf veel moeite mee heb, oh, is dat ik nu al um, bedenkingen heb. En dan vind ik het... Heel uh, dubbel om dan volgens te zeggen: oké, okay, ik zou willen afwachten tot het participatietraject plaatsvindt, waar dus ook geen majeure wijzigingen in kunnen worden gedaan. Terwijl ik denk: nee, pak nou eerst uh, die bedenkingen die er zijn en die volgens mij ook door een deel van de raad, zelfs raadsleden die voor hebben gestemd. En dus een wat, wat lange stemverklaring. Uh, Sorry. Dus misschien Sorry. kunt u een stemverklaring excuse, kort en bondig alsjeblieft. De... Excuse, excuse. Um, nou, in ieder geval, uh, dan hou ik me verhaal op. Dan, is goed. Ik, ik heb nu bedenkingen, dus vandaar dat ik tegenstem. Ja, duidelijk. Dank u wel. Precies. Ja. De heer Algebali, stemverklaring. Ja, voorzitter. Wij hebben voorgestemd, uh, mede door de toezegging die de wethouder heeft gedaan. Uh, en wij zijn benieuwd naar wat er uit de, uit de inspraak en de zienswijze komen en aan de hand daarvan. Dus we daarna weer overnieuw. Dank u wel. Dank u wel. Ook nog een stemverklaring van de heer Stefan. Het is toch een korte stemverklaring. Ook geleden op het feit dat het proces nog niet af is. Dat voorgestemd. Dank u wel. Dan zijn we daarmee aan de einde van de beraadslaging over dit onderwerp gekomen en komen wij bij agenda punt 9. Dat is de zienswijze... Tweede begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Eimond. En aan de Raad wordt voorgesteld om als zienswijze naar voren te brengen bij de Omgevingsdienst Eimond... dat de Raad geen wensen of verdenkingen heeft bij de Tweede Begrotingswijziging 2022... en de conceptbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Eimond. Ook op dit punt heeft de fractie van de oude partij Zandvoort een amendement aangekondigd. En ik geef dan ook gaarne het woord aan mevrouw Geurison. Aan u het woord. Um, dank u voorzitter. Um, zoals ik aangegeven in de commissie um, zouden wel overwegen om een, een zienswijze in te dienen. Die heb ik vooraf hebben die ook gedeeld met, met alle partijen. En de zienswijze is daarmee ook, uh, wordt die unaniem ingediend namens alle uh, fracties. Um, ik denk dat het goed is voor de luisteraars, even kort in essentie waar gaat het over. O.D. voert voor ons een aantal taakhuis. Ze hebben bij ons de tweede begrotingswijziging neergelegd... als mede een ontwerpbegroting voor 2023. Um, voor de tweede begrotingswijziging um, geven, wij als geven wij mee... en daar willen we graag ook een reactie op vanuit het bestuur... dat er, um, um, er diverse uh, vergunningen van rechtswegen worden verleend omdat er zeg maar onvoldoende capaciteit is. Dus eh, terwijl er toch wel geld is toegezegd en we snappen best dat zaken langer duren. Maar hoe gaan ze het proces optimaal inrichten of zodanig inrichten dat aan het uitgangspunt van de raad wordt voldaan om geen eh, vergunningen bij eh, van rechtswege te laten verlenen. Daarnaast krijgen we ook eh, berichten dat er eh, verzoeken worden afgewezen om aan de termijnen kunnen voldoen. Dus daar vragen, eh, vragen we aandacht voor. Dan voor de ontwerpbegroting in 2023 zijn het een drietal punten. De omgevingswet die gevolgen heeft. Met name ook voor de dienstverleningsovereenkomsten en mogelijk het U3 van de gemeente. Waar nog geen zicht op is. Bodentaken die overgaan van provincie naar gemeente. Uh, waarbij nog niet uh, duidelijk is hoe de gelden verdeeld gaan worden en wat de impact financieel ook is voor Zandvoort. Daarbij is het uitgangspunt dat de kosten voor Zandvoort niet toe mogen nemen. En de wetkwaliteitsborging voor het bouwen dat die een effect, uh, effect zal hebben. En waarbij wij verzoeken om in het derde kwartaal ons te informeren over de impact hiervoor voor Zandvoort en een onderbouwing te geven voor de financiële, van de financiële en bedrijfsmatige gevolgen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geursen. Ik ga dit keer even van klein naar groot. Ik begin bij de heer Gerrits van Zee. Dank u wel, voorzitter. Uh, nou, Wij we steunen het voorstel. En uh, we zijn niet zoiets mee, in hier. Dank u wel. Dank u wel, Partij van de Arbeid. Da dank weer uh, aan, de, aan de opsteller. en uh, We steunen het voorstel. D66. Ja, voorzitter. Dank uh, nogmaals uh, voor het al, de, ook deze zienswijze. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. En uh, we zijn voor het voorstel. Dank u wel, de heer Elgemani, groenlinks uh, dank u wel, voorzitter. Dank ook uh, voor het voorstel van de oudere partij. Uh, wij maken ons oprecht ook echt zorgen over hoe het gaat uh, bij de OD. Uh, wij zien daar veel problemen. Uh, we merken ook dat vergunningsaanvragen veel tijd uh, nemen en worden uitgesteld. Dus uh, dat is voor ons in ieder geval de reden ook om uh, deze zienswijze vanuit de raad ook mee te ondertekenen. Omdat wij, uh, bij, ja, wij willen echt wel dat er iets gaat veranderen bij de OD. Dank u wel. Dank u wel. De PVV, de heer Deen. Ja, ja, dank u wel. Ja, dank u wel mevrouw Keurenson. U bent uh, goed bezig, mag ik wel zeggen, met deze visies. Uh, nee, maar even ook oprecht uh, wat de heer Ghabali zegt. Het is uh, wat ons betreft, uh, ja, het gaat het niet soepel bij die ODI-mond. En daar moeten we echt, echt de vinger aan de pols uh, houden. En vandaar dat we ook uh, met dit geamandeerde voorstel uh, in kunnen stemmen. Dank u wel. De VVD, de heer Dommel. Dank u wel, voorzitter. Um, in de commissie is het ook al uh, aangegeven: het takenpakket van uh, ODE-Eymond groeit, terwijl de formatie uh, achterblijft. En dat uh, wekt denk ik de ook terecht uh, zorgen op. Zo ik mijn complimenten aan, uh, aan uh, mevrouw Geunsen voor het opstellen van uh, de zienswijze en het betrekken van iedereen uh, in de raad. Niemand is verrast. Ik denk dat kunnen we met z'n allen veel van leren. En uh, daar wil ik het graag bij houden. Dank u wel. Dank u wel. De OPZ. Wie kan ik het woord geven? Oh nee, uiteraard. U bent al geweest. Sorry, ja, ik ga in de... Uh, o, automatisch van klein groot. CDA. Wie? Meneer nee. Stefan. Dank u wel. Ook uh, dank aan mevrouw Keurenson voor de, voor de zienswijze. Uh, mooi opgesteld. En inderdaad, het geeft uh, denk ik, de lading weer van wat er in de commissie is behandeld. Uh, de zorgen worden goed uh, uh, neergezet. Ik denk dat het een duidelijke boodschap is aan Oude-Irmond. En uh, we zien het vervolg uh, met belangstelling tegemoet. Voor. Tenslotte antwoord mevrouw Paap. Ja dank u wel voorzitter. We willen graag mevrouw Corenzen bedanken met de zienswijze. En uh, wij hebben geen opmerkingen. We zijn het ermee eens. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder met het verzoek om ook expliciet even aan te geven wat de reactie van het college op het amendement is. Dank u. Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk geen vragen aan mij gehoord. Dus ik kan het vrij kort uh, houden. Uh, er zijn al meerdere complimenten gemaakt over het opstellen van deze dienstwijze. Ik, ik sluit me daar uh, namens het college bij aan. Voor mij is het een duidelijker verhaal. En uh, ja, u, u kent volgens mij de procedure. Dus dit wordt uh, door de Omgevingsdienst, uh, Eimond, of door het algemeen bestuur daarvan... voorzien van een reactie en meegenomen in het vervolgproces. Uh, Dank u wel. Dan gaan wij over tot stemming. Dan gaan we allereerst stemmen over het amendement. Wie... Oh, ik zie... Nog een reactie van mevrouw Jurusson. Ja, voorzitter. Net zoals net bij Spaarne werkt, maar ook hierbij. Uh, dank in ieder geval allemaal voor de steun en voor het compliment. Dank u wel. Dan gaan wij over tot stemming. Wie is er voor het amendement zoals dat is ingediend? Dat is unaniem. Dan gaan wij stemmen over het geamendeerde raadsvoorstel. Wie is er voor het geamendeerde raadsvoorstel? Ook dat is... ...eensluidend met daarmee vastgesteld... ...dan kijk ik rond of er nog behoefte is aan de stemverklaring. Dat is niet het geval. Dank u wel. Dan komen wij bij het toegevoegde punt 10 van de agenda. Dat is een motie van de Partij voor de Vrijheid... ...over tijdelijke handhaving van het parkeerbeleid. De procedure rond een motie is dat allereerst de indiener het woord krijgt. Vervolgens gaan wij naar de portefeuillehouder... die een reactie geeft en vervolgens geef ik de overige leden van de raad het woord waarna uiteindelijk de indiener het laatste woord krijgt dus ik kijk naar de heer van tichelen die zijn hand opstak namens de partij voor de vrijheid aan u is het woord ja voorzitter dank u wel bij de mededelingen van de wethouder zijn er mooie mededelingen gedaan. Er wordt hard gewerkt en er is al veel bereikt. Dat is mooi dat er hard wordt gewerkt. Daar zijn we nooit tegenstander van. Alleen in de praktijk uh, valt er nog het een en ander te doen. En alleen al uit het feit dat de wethouder het over komende maandag had. Ja, komende maandag is het 4 juli. Dan, uh, dan zijn we dus kennelijk nog niet klaar per 1 juli. En dat is nou even precies waar het ons om gaat. Je, je loopt in de praktijk met de invoering van dit beleid tegen hele rare dingen aan. Ik zal maar één voorbeeld noemen. Als je langs het huis rijdt van iemand en je ziet daar een parkeerplaaggelegenheid op eigen terrein. Nee, hé, hey, parkeerplaats. Maar wat je niet weet is dat de brandweer er ook al eens langs is geweest. En tegen die eigenaar heeft gezegd, u mag daar niet parkeren, want dat betreft een vluchtroute. Dat zie je niet vanaf de straat, dat daar de brandweer langs is geweest. En dat is maar één voorbeeld. En er zijn meerdere voorbeelden van. En wij vinden niet dat we per 1 juli gelijk... Ja, als een op moeten gaan bekeuren, alles en iedereen, want je moet maar aan het nieuwe beleid houden. Laten we daar terughoudend mee zijn, totdat, ja, we gaan niet alles aan het voortussen tevreden maken natuurlijk, maar totdat het merendeel van die problemen daadwerkelijk is opgelost en dat alle klachten zijn afgehandeld. En laten we dan daarna weer back to normal gaan, laten we daar eventjes rustig aan mee doen. Nou, heb ik hier een, een mooie motie liggen, de constatering, de overwegingen, ja, die ga ik niet herhalen, want